Ja, Vos, Goedemorgen, de groep achter de grote hack bij Odido blijft dreigen. Als de provider niet betaalt, dan worden er later documentnummers... van paspoorten, rijbewijzen of identiteitsbewijzen online gezet. Dat schrijft RTL Nieuws. Odido liet eerder al weten, het losgeld inderdaad niet te willen betalen. En volgens deze expert moet de provider de hackers wel echt serieus nemen. Deze groep die heeft echt heel veel toonaangevende bedrijven gehackt... met uh, miljoenen klantgegevens die daarmee uh, ook op internet zijn beland van bedrijven die betaald hebben. En van de bedrijven die wel betaald hebben... zien we niets aan data terug op internet. Dat was door bij de NOS. Vanochtend werd er voor de tweede keer klantgegevens online gezet. Dat ging dan vooral om rekeningnummers. De Universiteit Utrecht had meer moeten doen om de gebouwen te beveiligen tegen grote demonstraties. Dat zegt burgemeester Dijksma nu. De laatste jaren werd de universiteit meerdere keren bezet door pro-Palestijnse activisten. Volgens de burgemeester kon dat doordat sommige gebouwen van binnenuit werden geopend. De universiteit zegt dat het onbegonnen werk is om alle deuren continu te bewaken. We blijven even in Utrecht veel vragen daar. Vanmorgen is er in de gracht een overleden persoon gevonden. Meldt RTV Utrecht. Er is nog veel onduidelijk. Zo is nog niet bekend wat er is gebeurd. En ook weten we nog niet om wie het gaat. En er is steeds minder nepgeld in ons land. Dat zegt de Nederlandse bank. Vorig jaar gingen er 18.000 valse eurobiljetten rond. Dat is een kwart minder dan het jaar daarvoor. Ja, dat komt dan waarschijnlijk omdat er simpelweg minder contant geld wordt gebruikt... en omdat de controles ook beter zijn geworden. Je kan het trouwens ook zelf controleren. Een echte biljet herken je aan het hologram en een watermerk. Veer nog van Weerplaza droog, af en toe nu nog wat zon... maar vanmiddag dan wordt het grijs, is er ook kans op regen... en het wordt maximaal 18 graden. 10 files op dit moment. Ik heb hier files met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A2 van Maastricht-Noord naar Eindhoven... tussen de Heide en Batadorp 5 kilometer, vertraging 39 minuten. De A12 van Arnhem naar Oberhaus tussen Oud-Dijk en Duitsland... 3 kilometer, vertraging 13 minuten. En de A67 Eindhoven richting Turnhout... tussen Leende Heide en uh, de Hocht, Randweg N2. 3 kilometer, vertraging 24 minuten. En snelheidscontroles op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... bij hectometropaal 94,2. De andere kant op bij 100,3. En op de A12 van Zoetermeer naar Gouda bij 19,5. En de andere kant op bij hectometerpaal 20,8. We gaan zo terug naar 27 februari 2002 in de Top 40 Classic. Eerst Marshmallow en Jelly Roll, Holy Water.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 Dan Garrix en Dean Lewis met Youth to Love. Top 40 oh, De alarmschijf komt er zo aan, zo jullie Sluit me in je armen, maar eerst de top 40 Classic. Terug naar 27 februari 2002. Precies 24 jaar geleden was de smaakpolitie voor het eerst op TV te zien. Rob Geust, die in dat programma naar een willekeurige stad in Nederland ging. om daar een aantal horeca-tentjes te onderzoeken op het gebied van hygiëne. En hij onderzocht echt alles: hè? of de afzuiging op orde was. Of er geen snacks lagen weg te rotten. En of het frituurvet schoon genoeg was. Laten we even bij het begin beginnen. Het eerste is de, de temperatuur van je olie te hoog. En de olie is het belangrijkste in de frituur. Als ik naar deze mannen kijk, ja, wat is. denk je dat ik dan denk? Niks mis mee. Veel te zwart. Niks nee, nee, mis mee. Je, je grap nee, grap nee, nee, nee, nee, ik maak geen grapjes. Ik maak geen grapjes. Nee, ik ook niet. <laughs> nee, ja, maak er geen grappen natuurlijk. Uh, was je restaurant schoon genoeg? Uh, dan kreeg je de smaakpolitie OK sticker. En stelde je teleur? dan uh, zei je dit. Hier word ik niet echt vrolijk van. Daar ben er niet vrolijk van. <sus> <tug> <tug> uh, wat stond er toen in de top 40? 27 februari 2002. Drie liedjes uit de top 40. Welke van deze drie vind je het leukst? Welke wil je horen? Laat het weten. Spreek het in in de Q-Music App. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Op twee stond pink. Get the party started. Keuze 1 vandaag. <tug in> Een liedje was ik zelf helemaal vergeten. Op nummer 5 stond Michelle Branch met Everywhere. Keuze 2. Everywhere and eyes, you en op 8 Nickelback en How You Remind Me. Like you, sorry, was nou, dat is keuze 3, dus uh, laat maar weten: het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. De Q-Music Alarmschijf Zoe Levi. sluit je arm. Naar Wat heb je gedaan en ging dat goed? Ik zeg sorry, ik vertel je niet genoeg. Ik ben alleen vandaag. Dat ik heb. I sound of silence and in the Disturbed met Sound of Silence. Top 40 Classic. Ja, in de Top 40 Classic vandaag. Terug naar de Top 40 van 27 februari 2002. Pink stond erin. Get the party started. Ook Michelle met everywhere. En Nickelback met How You Remind Me. Aaron zegt van mij graag Nickelback. Uh, Maaike die zegt altijd Pink. Al vanaf dag één fan van haar muziek. Uh, sinds ik Pink heb gezien in het Boudewijnstadion ben ik fan. Je begrijpt dat ik voor haar ga, zegt Corine. Uh, Rob die zegt Nickelback natuurlijk. Menno Get the party started. I'm coming up, so you better get this party started. Ja, ja, ja, ja, dat moet keuze 3 worden. Nickelback. Get this party started. Natuurlijk wordt het pink. Get this party started. Kijk, pink is echt mijn jeugd. Maar bij Nickelback kan je toch heerlijk meezingen. Dus ik ga toch voor nummertje 3. Ja, je hoort het al een beetje: het ging uh, tussen nummertje 1 en nummertje 3. Michelle Branch heeft ook maar 8% van de stemmen gekregen. Pink, get the party started. 38 en 54 voor Nickelback. Dus How You Remind Me is vandaag de top 40 classic. Never made it as a wise man. like a blind man.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 There's a poor man stealing, and this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me.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 Show you how the world is big and Samveld en Hey Sun, Dit is Q-music. Ze so waren in Bob en Mo. Kan je niet nog even blijven? Want ik voel dat ik je nodig heb. Voor je energiezaken wil je geen moeite doen. Bij Engie begrijpen we dat. Daarom maakt Engie energiezaken makkelijk.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 op steeds meer plekken bewolkt. Ook kan het gaan regenen en het is maximaal 17 graden. Dan de verkeersinformatie van flitsmeester. Negen files, 3 met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A2 van Maastricht-Noord naar Eindhoven, tussen Valkenswaard en Batendorp, 9 kilometer. langer vertraging, 51 minuten. De A12 van Arnhem naar Oberhausen, tussen Ouddijk en Duitsland, 3 kilometer. Vertraging is daar 12 minuten. En een half uur op de A67. Eindhoven richting Turnhout, tussen Leende Heinde, de Randweg N2 en de Hocht, 5 kilometer. En, en dus een vertraging van 51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 Is wel een leuk liedje vinden. Doubelbop en Mo en nog even blijven. Ja, en voor het geval je het vergeten was. Hi Menno, het is bijna weekend. Het is bijna weekend, lekker. Leer me nu, starwalking. Don't ever so well.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 Into the moonlight And I'm speeding I'm headed to the stars Ready to go far I'm start walking The Q sounds better with you. It started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. Top 40 van vorige week erbij gepakt. Toen dus stonden ze op nummer 24. Offenbach en Miles Away. Waar staan ze deze week in de Top 40? Nou, dat kan ik je niet vertellen. Domien wel vanmiddag in een nieuwe aflevering van de Top 40. Tussen 2 en 6 hier op Q Music. Uh, wat ik ook wel, wat ik wel kan vertellen... dat is dat de briefbus eraan komt. Zo meteen. Dus uh, als je berichten hebt... tips in in de q app en stuur ze straks zijn lied van de briefbus deze kant op. Die te gekke single van With Him, Temptation en Smash Into Pieces komt eraan. Somebody Like You. Maar eerst Ace of Base op je Music. Dit is The Sign.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 For seven, stuck in my pain. Somebody like you will never be the same. temptation en smash into pieces somebody like you. Ja, ik hoop dus dat deze vanmiddag binnenkomt in de top 40. Lekker liedje ja. Ja, vind ik dus ook. Dit, dit hoort in de top 40 thuis, maar staat er nog niet in. Nou, of het gaat gebeuren. Dat hoor je vanmiddag tussen 2 en 6 van Domin. Bas van Inwegen, Yes. Tijd voor de brievenbus. 3 2 1. Brievenbus, brievenbus, brievenbus. De Even kijken wat er allemaal gestuurd is en wat er gestuurd wordt. Uh, bijna weekend, George Pielemans. Tot straks vanuit mijn waggie en weer, stuurt Dimfi. Op de weg letten, ma, zegt Bart Oudersloot. Lekker met mijn liefst naar de Beekse Bergen. Vanavond de Lightshow van de Beekse Bergen. Zin in, stuurt Ed mee. Quincy, oude chagrijn. Bijna weekend, zegt de Mike Versteeg. Gezellig. Uh, weer onderweg uit Oostenrijk terug naar huis na een heerlijk weekje skiën met mijn schatje. Lieve Paul, bedankt voor de heerlijke week. Ik hou van je, stuurt Nicole Post. Menno, rij is door met die aanhanger, zegt Ruben Pullen. Dominique, van harte met je verjaardag. Veel liefst van pap PS tot straks. Stuurt Jurgen. Lieve papa Hans en mama Beb. Ik hou van jullie zielsveel dikke kus van Bianca. Pieter, klusstopper. Nog even doorzetten, zegt Ilse. Robin, zet die batterijen eens in elkaar. Kusjes van je moeder, zegt Marsha. Ik wilde even aan mijn zusje Fleur vragen of ze gaat koken vanavond. Stuurt Sharon. Uh, met z'n twee boeken sorteren. Daarna weekend, dus ik zeg Melanie. Kom op, samen kunnen we het, zegt de Danielle Slom. Hoi Joost, kun je vandaag ook een kaarten winnen voor Pommelin Thijs? Oh, dat, is daar, dat is echt naar ons. Hé hey Joost. Hey, ik word voor veel Hoest. mensen... Ja, ik krijg vaak hé hey Wim, hé hey Mattie, ook. maar Joost Duurke niet vaak. Joost. Nou, uh, kun je winnen voor Pommelin Thijs vanaf 6 uur vanavond? Ja, het hele weekend nog. Precies. Uh, gaan we weer door. Groetjes aan de collega's van Mijhuis, zegt Robin Gielen. Angèle zegt, doe je de groeten aan de collega's van Actium... die nog een paar uur moeten doorwerken. Nou, bij deze ook gedaan. Ziek op bed slash bang, zegt Sylvia Oosteling. Remco's stuur nog bij dat weekend, heerlijk. Laatste dag Oostenrijk, ben mijn schatje. Ik hou van jou, zegt Venema. Hé, hey, menno. Ik heb ook een mop zo richting het weekend. Komt-ie. Waarom drinken muizen geen alcohol? Muizen? Geen ja, alcohol? Waarom ja, drinken muizen geen alcohol? Zag de Carlijn zich af. Muizen, muizen, muizen. Nee, ik weet het niet. Ze zijn bang voor de kater. Ja, natuurlijk! <middels> Yeah. Top like money, so the girls just male One too many, y'all know me like 12. Look like cash and they all just there. Bottles, models, better, no chips. Fall out, cause that's the business. All out is so ridiculous. Sound out so much attention. Scream out, I'm in the building. Goed dat dit niet heeft staan. Maar als jij me nog steeds nodig hebt, dat ik de ware ben, ik wil dat je licht alsjeblieft? ...voor het behoud van een normaal testosterongehalte? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovital one day Testosteron Mannen tabletten met zink. Wat zorgt voor de instandhouding van een normaal testosterongehalte? Nu alle Lucovital 1 plus 1 gratis. Kruidvat steeds verrassend, altijd voordelig. ALS is nog steeds een doodvonnis. Voor het ontwikkelen van een medicijn is veel geld nodig.